RTL meldde vanavond op basis van uitgelekte stukken dat de hoogste ambtenaar van Schippers akkoord ging met het verzwijgen van de mogelijke kosten van het organiseren van de Spelen. Die kunnen oplopen tot 8 miljard euro. Maar volgens minister Schippers is het onmogelijk om zo lang van tevoren al een bedrag vast te stellen. De laatste drie gewonde kinderen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in België. Ze lagen na het ongeluk in een ziekenhuis in Lausanne en zijn vandaag overgebracht naar Leuven. Vorige week werden ook al vijftien gewonde kinderen van het busongeluk in Leuven opgenomen. Zij gaan goed vooruit en vijf van hen zijn intussen weer naar huis.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 staan er zondag om half vijf op Eredivisie Live topvoetbal in je huiskamer. Ajax, Psv. Bestel dit topduel en kijk hem live op je tv of pc. Al vanaf 595. Ga naar Eredivisie Live. .nl en je hebt het. E-matching online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching. durft u het aan? Stadio. Bracel terug naar Alkmaar AZ, Herakles, Jeroen Elshoff en Ronald van der Geer. Waar de 61ste minuut loopt en waar er nu een kans komt om te schieten voor Holmen tegen Breukers aan in het gezicht geraakt. En dus alarmfase 1, achterin bij Heracles en ook aan de kant. Want de verzorger is snel onderweg. Zij zegt, Liesveld is erbij. Ja, die Breukers krijgt die bal vol in zijn gezicht van Holmen. Het gebeurt aan de linkerkant van het uh, strafstofgebied vanuit AZ, uh, antiek uh, gezien. De rechtsbek dus van uh, Heracles. 61 minuten, zoals gezegd. Een 2-1 voorsprong is er nog altijd voor uh, AZ. Dat de betere kansen heeft gehad, ook op uitbreiding van deze voorsprong. Terwijl we nu eigenlijk wel in een fase zitten. In de wedstrijd wat in balans is, waarin er uh, kansen zijn aan beide kanten. Hoewel, kansen. AZ heeft uh, de ploeg die de kansen krijgt. En Herakles is slechts dreigend zonder dat Esteban nou overdreven veel werk krijgt op deze avond. Het spel ligt dus even stil vanwege die blessure bij Breukers. Het geeft Bos de gelegenheid om nog eens met Douglas te overleggen. En op de bank bij AZ valt er ook enig overleg te bespeuren. Terwijl Breukers gelukkig maar voor iedereen weer staat. Weet dat hij in Alkmaar is. Weet ook dat het 2-1 staat. Die is hem ingefluisterd door de verzorger. Of hij heeft het zelf gezegd. Als hij nou ook nog weet dat hij Breukers heeft, heet. Dan kan hij gewoon verder in deze wedstrijd. En gaan we gewoon dus met dezelfde elf door. Daar waar AZ in de wedstrijd al een keer gewisseld heeft in de rust, Eltidoor heeft achtergelaten. En Benschop in de tweede helft als diepe spits heeft opgesteld. En Benschop kreeg misschien wel de meest curieuze kans van deze wedstrijd bij het schot van Maher. Dat de lucht in ging, op de paal terecht kwam. En toen stond Benschop bij die paal. En met de arm tikte hij hem vervolgens naast de goal van Herakles. Dat is na 62 minuten. maar zeker gaan we dus steeds meer duidelijkheid krijgen over wie er zich in de Kuip mag gaan melden. Maar zolang de marge 2 is, hebben beide ploegen of marge 1 is, bij de ploegen nog hoop. Het is uh, 2-1 in de 63ste minuut voor AZ. Dat, dit is nog geen duel in eigen stadion. Verloor laatste thuisnederlaag in februari 2011 tegen PSV. Het geeft de kracht van AZ aan. En Heracles zal meer en meer moeten komen. Nu met Overtoom met een bal tussendoor die goed is richting uh, Armenteros... die de bal dan van de voet laat schieten. En hij geeft zo AZ de kans om via 4 4Gever uit te verdedigen. En dat doet viergever uitstekend, al levert hij uiteindelijk de bal wel in... Met een uh, lange paas op het hoofd van Kwanza. Kwanza naar de rechterkant naar Breukers, die dus wel weer staat. Nog uh, niet helemaal bij de tijd is, want hij staat nog wat te wankelen. Als hij de ingooi wel snel neemt naar Riemstra. Rienstra, ja, tijd heeft Herakles uh, steeds minder. 28 minuten nog. Er is dus ook geen tijd om te temporiseren. Bal naar voren gerost door AZ, opgevangen door Van der Linden. En Van der Linden bereikt uiteindelijk met uh, veel pijn en moeite Kwanza. Kwanza aan de wandel. Wordt op de hakken gelopen door Maher en dat levert Herakles... Dan een vrij trap op. Wat heeft Herakles nog op de bank? Als we kijken naar eventuele aanvallers. Nou, daar zou bijvoorbeeld Al Baraki hier nog in kunnen komen. De jonge Irakees. Maar of dat nou de man is die hier de boel moet gaan redden voor Herakles? Nou, nee. nee. Sinds het vertrek van Plet heeft wat dat betreft Herakles in de breedte toch wel flink ingeleverd. En zijn de mannen die het moeten doen eigenlijk de mannen die nu op het veld staan? Dus is er ook nog geen aanstattig gemaakt door Bos om een wissel door te voeren. viergever. Met de bal bezit namens AZ. terug naar Esteban in minuut 64 van de wedstrijd. Gaat naar Moisander aan de rechterkant. Daar gaat Everton wel storen, maar heel overtuigend niet. Dus kan Marcellus makkelijk gevonden worden. Nog wel voor de middenlijn in de as van het veld. Vervolgens naar Martens. Nog altijd voor de middenlijn. Nu gaan we eroverheen met Maher aan de rechterkant. Houdt de bal even onder de voet. In de buurt is zijn jong Oranje collega Duarte. Nou, goede combinatie hoor. Drie az spelers. Uiteindelijk Martens gevonden. Martens draait een keer om zijn as en kan hem nu meegeven aan de rechterkant. Maar dat doet hij niet. Speelt hem in de as naar Maher. Dan kan het wel naar Kutmondson. Komt nu van rechts naar binnen. Nog altijd Kutmondson speelt aan. Martens in de as. Met een mooie hakbal. Nu Kutmondson weggestuurd. In het strafstopgebied. Ten val gebracht. AZ win een penalty. Liesveld zegt hij krijgt hem niet. En dus kan Heracles gaan uitverdedigen. Of het wel of geen overtreding was. Dat zullen we u zometeen echt specifiek kunnen melden. Het leek er toch in eerste instantie op van niet. Terwijl Herakles er nu uit is met breukers aan de rechterkant. Maar het gat wordt dichtgelopen door viergeveren met een de bal met Palsen. Palsen ruimte lichter bij Benschop. Die ook wordt weggestuurd. Vlag blijft naar beneden. Geen buitenspel, maar de weg naar het doel moet uh, ja, schuin genomen worden door Benschop. Dat kan nog niet, maar mogelijk is er nog wel iets als Martens uithaalt. Bal aangeraakt en Telgenkamp er op tijd bij is om een hoekschop te voorkomen. Nee, geen strafschop, zegt Liesveld. Voor de tweede keer in deze wedstrijd niet. Nu Goedmanson aangespeeld na een hakbal van Martens. En Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Omdat Van der Linde degene is die het been uitsteekt. En daar met dat uh, been, ze verkeerde dat wel, de bal speelt. En hetzelfde geldt eigenlijk daarna voor Duart. Het lijkt op een sandwich. Maar strafschop, nee, dat was deze situatie zeker niet waard. Als Irakis de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Waar Armenteros erachteraan gaat. Maar Viergever overduidelijk weer helemaal uh, terug is naar die tik op zijn enkel. Want die zit Overal weer tussen. En trapt de bal nu over de zijlijn. De ingooi wordt natuurlijk wel snel genomen. Want Heracles heeft haast heeft geen tijd meer om te wachten. Overtoom in de buurt van het strafselprobied. Vanaf de rechterkant willen voorzet geven. maar her zit ertussen. En via Maher gaat de bal over de achterlijn. Levert de corner op voor Heracles na 66 minuten. Overtoom voelt even aan de knie of aan de voet. Nou ja, heeft in elk geval wat, wat pijn. Laat het nemen van de corner ook over. Nou, dat doet Duarte over het algemeen wel. Corners nemen vanaf de rechterkant. Ook nu legt hij de bal weer klaar. Wacht eventjes op Van der Linden, Kwanza en Rienstra. Hebben zich gemeld in dat nu al overvolle strafstopgebied. Daar komt die bal, daar blijft iedereen staan. En is de kopbal van Kwanza. Kwanza maakt de goal voor Herakles. De middenvelder kwamen Kwanza. De man die nooit zoveel scoorde in zijn carrière als dit seizoen. En nu maakt hij misschien wel een hele belangrijke voor Herakles. Als hij als beste anticipeert op die corner die Duarte neemt vanaf de rechterkant. Want hij staat helemaal vrij en kruipt er als het ware tussen. Bij wie staat hij? Bij Moisander. Maar hij loopt weg bij Moisander. Viergever steekt wel over, maar komt gewoon te laat. En dan gaat die bal achter Esteban. Is er dus duidelijk sprake van miscommunicatie bij AZ achterin. En is de schade heel erg groot. want 2-2 ligt erin na 67 minuten is deze wedstrijd weer helemaal open. Dankzij de Ganees kwamen vanza. Geweldige bekeravond is dit aan het worden. Nog 25 minuten te gaan. Nu al vier mooie doelpunten. En vooral ook spanning. En u uh, hoort wellicht uh, in de verte het gezang. En uh, de vreugde bij de ruim duizend meegereisde supporters uit het oosten. De Herakliden. Want die hebben het op dit moment uitstekend naar de zin. En het is uh, stiller. In het andere gedeelte van het stadion waren de supporters van AZ toch al stiekem dachten de buit binnen te hebben. Maar met één verschil is het nooit gespeeld. En Heracles gaat natuurlijk rustig door. Kwanza, want misschien toch een tikje uitgedeeld nu door Heracles. Breukers aan de rechterkant speelt Douglas aan. Volgende voorzet. Het is straks op gebied in weer een kopbalbal blijft hangen. En Esteban heeft hem te pakken. 68 minuten gespeeld. Dat is 2-2. Nog 23 minuten gaan. En bij deze stand komt er verlengen. Al hebben we dus nog wel even op de klok. Het is een bekeravond zoals je van tevoren hoopt. Dat een bekeravond gaat verlopen na 68 minuten. Nu is daar Martens in het strafschopgebied van Herakles. Aan de rechterkant uitstekend. De been is van Rienstra. Hij gaat over de achterlijn. De bal dus, niet Rienstra. En dus mag Martens nu een corner nemen namens AZ. Vanaf de rechterkant. Elm schuift op. Ook Palsen schuift op. Ja, het is nu de beurt van AZ. Om te zorgen voor overbevolking in het vijandelijke strafschopgebied. Dat van Herakles dus. Daar waar Telgenkamp in het oranje nu aanwijzingen staat te geven. Waar veel wordt bewogen. Bal komt bij de eerste paal. Elm kan niet verlengen. Bal komt terug bij Martens. Martens ja, staat bij het spel. Dus uh, vrij simpel. Vlag omhoog. En uh, einde aanval voor AZ. Dat betekent ook dat Elm niet echt goed geweest is met zijn controle bij de eerste paal. Bij die hoekschop van Martens. Wat een... Uh... Geweldige halve finale is dit voor de negende keer over AZ in de halve finale van de beker. Vier keer winst en vier keer verlies. Veel minder ervaring heeft Herakles. De laatste halve finale, beste bekerprestatie ook in 2008. Verloren na strafschoppen, notabene toen in Almelo thuis tegen Roda. En Roda verloor later in het toernooi de finale toen van Feyenoord. Wat was Herakles toen dichtbij en wat is Herakles nu toch ook misschien wel dichtbij een stunt want zo zou je het kunnen noemen. AZ had de boel op slot kunnen gooien via die kans van Holmen. Want bij 3-1 was het toch bekeken. Nu is het gewoon als het gaat richting de 70 minuten 2-2 in Alkmaar met het balbezit voor Rienstra. Rienstra even terug. Ja het is Herakles dat nu even de bal heeft en geniet van het balbezit. Even AZ probeert te ontregelen en geeft zijn dus ongelijk. Telgenkamp houdt de bal lang vast en gaat nu toch ver trappen richting, wie? richting Armenteros. Ja, die bal gaat alleen ver over Armenteros heen en wordt door 4 viergever wel weer naar Armenteros toegekopt. Kwanza zit er dan als een terrier tussen. Maar dan krijgt hij raakt dus toch geen vat op de bal. Uiteindelijk wel, omdat Martens in de lengte als gezocht wordt. Waarvan de Linde dat doorzien heeft. Terug weer naar Telgenkamp, die keeper dus. Die uh, toch een mooie wedstrijd krijgt als uh, invaller. Halve finale beker. Het staat mooi op je cv. Als je ook nog eens verder wil. Speelt de bal terug naar uh, Breukers. Breukers weer naar Telgenkap. En die gaat dan. Nee, dat gaat toch goed. Lage bal. Ik dacht dat hij hem heel slecht speelde. Maar uiteindelijk herstelt kans uit balbezit. Goede combinatie zeg. Overtoom. En nu Duarte. Aan de rechterkant wacht Everton. Everton. Randstrafs op gebied. Marcel is voor zich. Everton gaat schieten. Het schot wordt geblokt door Mooijzander. Ja, dan, zie ik naar, of dan kijk ik naar Duarte en die wilde die combinatie verder doorvoeren. En ik denk dat dat beter was geweest, maar het gebeurt niet. Het blijft dus 2-2. deze fase van de wedstrijd is Herakles beter. Daar komt de voorzet van Looms, Esteban overtuigend was ook niemand in de buurt. En dus heeft hij de bal klemvast te pakken. AZ moet uh, zien terug te komen in het ritme dat dat had. Voor de goal van Kwanza, voor de 2-2, 4 minuten terug. Want op dit moment is, en maar uh, dat gaat de hele wedstrijd al op en neer. Herakles de baas in uh, Alkmaar. Herakles dat nu wel een vrije trap tegenkrijgt. Na een uh, duel tussen Van der Linden en Benschop. Waarbij Van der Linden de arm gebruikt. Het is geen elleboog, maar hij legt die arm wel tegen het hoofd aan van Benschop. En ook dat is een overtreding. Waardoor Azet een vrije trap krijgt aan de rechterkant van het strafschopgebied. En Martens staat er met zijn linkerbeen achter. Het lijkt me te moeilijk voor Elm om het in één keer te gaan proberen. Elmer Martens, halverwege de helft van uh, AZ ligt deze bal. Het wordt Elm, die gaat hem richting de penaltystip sturen. Nee, richting de tweede paal. Daar is viergegeven, daar is ook Looms. Het schot wordt nog uh, losgelaten door Benschop. Over loslaten gesproken, ook Telgenkamp laat die inzet uh, los. Maar dan is uh, hij als de kippen erbij om die bal uiteindelijk voor de aanstomende viergever... toch weer klem vast te pakken. En zo heeft hij deze mogelijkheid voor AZ onschadelijk gemaakt. Het was een schot wat hij laat zag aankomen van Ben Schop, Maar uiteindelijk heeft hij hem net op tijd te pakken... omdat de viergever, ja, die komt net een stapje te laat. Mooi zander liep daar nog een beetje voor langs. Waarom zit weer voor Heracles? Het gaat dus op en neer in deze wedstrijd met nog 19 minuten. Overigens, vooral de duidelijkheid, bij een 2-2 stand... gaan we natuurlijk gewoon vrolijk door. Nog een half uur en eventueel penalties. Want er moet een winnaar komen vanavond. Wie gaat er op 8 april... naar? Rotterdam-Breukers namens Irakles. Het kan naar Douglas, het moet sneller. Ja, het gaat naar Douglas en die heeft ruimte. Douglas moet het duel aangaan met viergever. Gooit de bal voor. Dat is geen gekke voorzet. Net te hoog voor Everton, die achterin juist in kwam lopen. En dat inlopen kost hem uiteindelijk de kop, omdat hij daardoor niet bij de bal kan. Bal over de zijlijn. Marcellus gaat gooien. Het moet toch ook vermoeiend zijn voor de 22 op het veld. Want tempo in deze wedstrijd ligt vanaf de aftrap al ontzettend hoog. AZ conditioneel in orde. Maar laat uh, het qua conditie nou juist ook goed zitten bij Herakles... waar de basis ook werd gelegd als het gaat om conditionele opbouw... door de man die tegenwoordig hoofdtrainer is bij de Alkmaarders, Gert-Jan van Beek. Bal bezit voor AZ. Martens met een diepe bal richting Benschop. Benschop geen buitenspel. Naar de rechterkant uitgeweken is daar alleen. Moet dus wachten op Hulp. Hulp, die hij vindt, bij Gudmanson. Gudmanson, het is ver. Toch probeert hij het schot. is aardig, maar niet gevaarlijk. Niet echt gevaarlijk. Trot een meter of twee naast het doel van Telgekamp. die voor de zekerheid naar de hoek ging... Maar als zacht, nee, daar kan ik vanaf blijven. Dus bal naast en Telkamp is daar niet van gesproken. AZ kwam in dit toernooi drie keer achter. En deze wedstrijd vormt daar geen uitzondering op. Het heeft dus de rug gerecht. Maar heeft, in tegenstelling tot al die andere wedstrijden, nu wel de gelijkmaker tegengekregen. En zal dus op jacht moeten naar de winnende. Als Telgenkamp de, de bal trapt richting de helft van AZ. Waar een paar mensen onder de bal doorgaan. Uiteindelijk is Marcellus de bal die de bal weer voorwaarts kopt richting Elm. Elm ziet dat Gudmundson kan verlengen richting de helft van Heracles. Waarvan de Linde aan zijn linkerkant de bal maar in één keer een roei naar voren geeft. Op hoop van zegen. Maar veel hoop komt daar niet uit. Laat staan zegen. Want uh, Moisander zit er keurig tussen. En zet pas aan het werk aan de linkerkant van het veld. En als de Deen ruimte heeft dan weet hij die ruimte over het algemeen wel te benutten. Nu gaat het uh, curieus genoeg helemaal mis. Als de twee lopende mensen aan de linkerkant elkaar niet begrijpen... omdat de loopactie van Holmen heel anders is dan Pauls had vermoed... dus speelt hij de bal keihard tegen de Australiër aan. Dan gaat hij over de zijlijn, aanval AZ... en ingooit dus voor Herakles die Breukers gaat nemen... ter hoogte van zijn eigen strafsomgebied aan de rechterkant. Dat doet hij toch op een curieuze manier. Ja, dat is... Uh... Opnieuw ingooien. Ja, je bent toch niet op dit niveau gekomen om niet te weten hoe je moet ingooien. Breukers snapt er zelf niks van. Het is uit de nek. Ja, dat doet Palsen nu heel goed. Want aan Palsen is degene die namens AZ vervolgens de ingooi mag nemen. Het mag nog een keer via Palsen omdat de bal weer over de zijlijn is gegaan. De Deen kijkt, zoekt en vindt wie, oh wie, oh wie namens AZ. Dat zal uh, Martens worden of, nou, het duurt eventjes. Nou, het wordt uh, Benschop. Benschop schieten van afstand. Daar uh, denkt hij aan Benschop, maar dan moet hij zich er eerst erheen worstelen. Uiteindelijk Martens, van de bal gezet. En dan komt Heracles weer een kwartier te gaan. Nog 2-2 in Alkmaar. En wie nu, nu scoort is toch uh, spekkoper. En Heracles gaat op zoek naar de goal met Everton. Aan de linkerkant van het veld. Kan hij de bal binnenhouden, houden? Ja, zeker. Marcellus zit er kort op. Maar Everton is technisch uh, behoorlijk begaafd. Kan hij... ...langs de rechtsbek van AZ komen. Dat probeert hij wel met behulp van Overtoom. Overtoom, waar ligt de ruimte? Die lag juist niet bij uh, Duarte. Dus geen goede bal van Overtoom. En dan komt AZ weer. Maar AZ is ook zo vriendelijk voor Heracles om weer in te leveren bij Van der Linden. Ja, je ziet nu toch wat meer foutjes erin sluipen. Vooral bij AZ, waar de irritatie ook wat toeneemt. En is zien of Heracles daar wellicht gebruik van kan maken. Want die ploeg moet toch groeien en groeien. En voelen dat er wellicht wat te halen valt meer dan deze 2-2 met nog een kwartier te gaan. Het is de 45ste wedstrijd al voor AZ. Dus het is niet zo heel gek. Dat ondanks mooie conditieprogramma's, er in de tweede helft toch wat pijpjes leeg geraken met nog een kwartier te gaan. In een wedstrijd waarin het tempo ongekend hoog heeft gelegen. En daar vormt nog altijd deze minuut geen uitzondering op. De bal gaat naar Kwanzaa in de as van het veld. Naast hem staat Duarte. Die staat helemaal centraal. Kijkt eens even, draait twee keer om zijn as. Ziet dat Van der Linde mee naar voren komt. Van der Linde past de bal. Naar de linkerkant dan had Armenteros moeten aannemen. Dat doet hij niet. Nu laat hij de bal gaan. Geeft hij een voorzet vanaf diezelfde linkerkant. Maar is dat een makkelijk plukkertje voor Esteban, omdat er niemand in de buurt is. Snelle spelhervatting van de Costa Ricaan richting Gudmonson. Die gaat een heel end lopen. Als ware een TNT-postbezorger die de bal gaat spelen bij een, uh, bij een medespeler. Dan wordt er toch een overtreding op, op gemaakt. Maar het spel gaat uh, verder. Inmiddels iraktes met uh, Breukers, die een kansloze actie onderneemt... ten opzichte van Palsen. En Palsen mag zich van dat duel in elk geval de winnaar noemen. Ja, merkwaardig dat Liesveld niet uh, floot in het voordeel van Iraktes. De hele bank, onder aanvoering van uh, trainer Peter Bos sprong op... maar dat uh, uh, kon uh, snel weer in toon gehouden worden omdat Herakles is via Breukers. Maar goed, Liesveld krijgt het nog wel even te horen nu. Duarte, Duarte langs, Duarte. Ja, Elm uh, met zitvoetbal kan hij de bal alsnog niet binnenhouden. Ja, echt Heracles beter hoor. Ja. Na de goal, beter naar de 2-2 in de 67ste minuut. Nu al bijna 10 minuten terug. En Heracles misschien wel op zoek naar de 3-2. Overtreding Paulsen, nee, zegt Liesveld. Weer geen overtreding. Weer woede bij Heracles. Misschien dat Duarte iets te gemakkelijk naar de grond ging. En kijk wat AZ doet. AZ probeert ook even rustig balbezit te houden achterin. Maar Esteban weet niet wat hij ermee moet. Heeft uiteindelijk wel een goede trap in huis naar de rechterkant. Naar Gudmundsson. Maar ook daar zit Heracles bovenop. Maakt wel hens. Vrij trap AZ. En dat doet Everton. Balbezit weer voor AZ. Want die vrije trap wordt snel genomen. Maar terug naar de laatste linie. Daar waar Moisander en viergever dus staan. Moisander heeft het balbezit. Speelt hem in de voeten van Elm. Elm naar de rechterkant. Kort Gudmundsson, Martens. En weer inleveren bij Everton. Nee, het is zet niet gegeven om nu op uh, hoog tempo een aanval uit uh, te voeren. Het is uh, Herakles steeds meer gegeven. ploeg lijkt zich uh, toch meer en meer naar die 2-2 in de wedstrijd uh, gespeeld te hebben. Douglas naar de opkomende Breukers. Aan de rechterkant. Breukers pas in één keer. Arme Terels, arme naast. Hij staat aan de rechterkant van het schasopgebied, Kan razendsnel handelen. Handelt ook razendsnel. Misschien de bal wel aan de verkeerde kant van de paal. Maar het geeft toch te denken AZ achterin. Daar vallen toch wat ruimtes. En Breukers heeft dat goed gezien. Ten eerste kon hij al ongemerkt opkomen. En uiteindelijk kan die armoteerdos aanspelen. Die helemaal weggelopen is. Bij welke bewaker dan ook. Rond het 5 meter gebied Snel handelen dus van de zweet. Maar misschien wel te snel. Want die bal gaat via het rechterbeen van hem. Aan de verkeerde kant van de paal voorbij. Het blijft dus 2-2. Het is toch opvallend. Want het is uh, dezelfde fase qua tijd in de wedstrijd. als tegen de no. zondag. Toen uh, raakte AZ de weg helemaal kwijt. En dat is nu ook aan de hand. Want Herakles gaat op jacht naar de goal. En is er nu voortdurend dichtbij. Douglas weer goed tot 2-2. Drie keer toe, een man van AZ voorbij. De bal naar de linkerkant, naar Looms. Looms met een voorzet, wegkomt door Marcellus, maar in de voeten bij Duarte. Duarte uithalen, nee, daar krijgt hij geen tijd voor van Martens, maar nog wel aan de bal. Duarte, AZ komt er niet meer aan te passen. Herakles vanaf links met Looms, goede voorzet Looms. Waar valt hij? Voor Breukers met een uithaal tegen Helm op. En dan misschien counterkansen voor AZ, waar het kacheltje echt niet meer aan het stoken is. De pijp is leeg, de benzinetank ook. En dus gaat het terug naar Esteban AZ. Ja, houdt houd stand maar met hangen en burger. Nu Benschop in de lucht geklopt door centrale verdediger Rienstra. Afvallende bal is wel voor AZ. Elm stuurt Palsen nog maar eens weg aan de linkerkant. Daar zit nog wel wat benzine in de motor. Uiteindelijk is hij langs Breukers. Nu moet hij voorzet geven. Kom een eerste Pauw. Telgenkamp. Prima redding op een inzet van dichtbij van Holmen. Nou, dan mag deze keeper zich ook onderscheiden. En daar komt Heracles met de uitbraak namens de Almeloers. Met Willy Overtoom. Overtoom heeft rechts uh, Douglas in het midden. was Overtoom gaat zelf uithalen. Overtoom en man met een redding in de hoek. En een hoekschop. Wat een wedstrijd is dit aan het worden. Het is al uh, de hele avond een uh, geweldige wedstrijd. En nu gaat het op en neer in de slotfase. Met eerst die kans... Voor AZ met die inzet. Die inzet die gepakt wordt door Telgekamp De inzet van Holmen. En aan de andere kant de geplaatste bal. Waar Esteban Moeite mee heeft. De geplaatste bal van Overtoom. Tachtigste minuut gaat in. Het gaat op en neer. Kansen aan beide kanten. Het is een geweldige avond in Alkmaar. Maar wie gaat er vandoor met die finale plaats? Corner van Duarte vanaf de rechterkant. Let op Kwanza zou je zeggen. Maar nu heeft Liesveld iets gezien. Iets onrechtmatigs in het strafschopgebied. Dat zal dan bij Van der Linden gebeurd zijn. Die misschien geduwd heeft of getrokken aan de tegenstander. Het geeft de gelegenheid omdat er een doeltrap aanstaande is. Van Esteban aan AZ om te gaan wisselen. Ragnar Klavan gaat er toch in komen. Maar niet voor Viergever. Hij komt voor Rasmus Elm. Dat is toch een vrij opvallende wissel. Elm dus naar de kant. Je zag net ook al dat zijn pijp echt helemaal leeg is. Hij kon het niet meer belopen. En nu dus een verse kracht erbij. Bij AZ zal hij achterin gaan spelen. En viergever als verdedigende middenvelder. En ook een wissel bij Herakles. Daar komt Feinovic. Ook een oud speler van AZ binnen de lijnen. En wie moet het veld ruimen? Willy Overtoom. Dat zal dan toch iets met een blessure te maken hebben. Ik zei al eerder dat hij wat voelde aan de voet, aan de knie, aan de enkel. Nou ja, het zat niet helemaal lekker meer bij Willy Overtoom. Hij mag nu naar de kant, kan zich dus verder niet meer onderscheiden in het duel. Dat nog tien minuten resteert, of waarin nog tien minuten resteren. En waar een 2-2 stand op het bord staat. Een mooie voetbalavond, dat zal het altijd blijven. En uh, ja, het is genieten geblazen. Reken er maar op dat deze Feyenoviets ook iets wil laten zien hoor, hier in Alkmaar. Want hij werd uiteindelijk toch niet goed genoeg bevonden. Door de mensen die hierover gaan. Armenteros is weg na een overstapje. Armenteros gaat het doel af. En daar komt dan viergever aangesneld om er een hoekschop van te maken. Een mooi overstapje van Armenteros. En er komt nog een gele kaart aan. En die is voor Clavan. Die er dus net in staat. Dat is voor Clavan dubbel vervelend nieuws. Want dat betekent dat hij een eventuele finale voor AZ moet gaan missen. En het is ook nog eens de eerste bal die hij dus eigenlijk niet heeft geraakt. Ja. Die hem een kaart oplevert. Er werd wel goed voordeel gegeven overigens door uh, Liesveld. Want er werd uh, gevlacht voor een uh, overtreding. Maar Liesveld zegt nee. Maar met kan door. Dat heeft hij dus goed gezien. Corner komt van uh, Duarte. Het is een nieuwe variant. Hij komt laag. Hij gaat dan alles iedereen voorbij. Van der Linde. Esteban raakt. En dan Quanta Van dichtbij. Bal is los. Maar er is al gevlacht. Buitenspel. Ja. <laughs> ja, ik denk, ik blijf even in de opwinding. Nee, ja, ja. Nou ja je, je, je raakt hier de hele avond uh, voortdurend in de opwinding van <laughs> deze wedstrijd. 82e minuut met een uh, pegel die dus uiteindelijk, nadat hij wordt losgelaten door ja. de band, wordt afgevlakt voor buitenspel. Het is een goed signaal van de assistent, want Kwanza staat op het moment van schieten ook buitenspel. En had dus voordeel gehad van die situatie in de rebound. AZ... Moet uh, tot het uiterste gaan om hier uh, Herakles tegen te houden. Want afgaande op uh, dit deel, afgaande op uh, de fase na de 2-2, verdient Herakles toch het meest die plek in de Rotterdamse Kuip. Als er nu een overtreding wordt gemaakt door Marcellus. Die uh, ook niet anders kan dan hangen aan zijn tegenstander. En dus in de 82ste minuut een vrije trap voor Herakles. Hij hangt in de lucht. En hij hangt in de lucht voor de ploeg uit Almelo. Vraag is of hij nu gaat vallen met Vajnovic achter de bal. Nou, die kan een lekkere vrije trap nemen. Dat is uh, bekend. Hij is misschien nog wat koud. Bal ligt net iets over de helft van de helft van AZ heen. Aan de linkerkant. Vajnovic gaat het wel proberen. Tenminste, dat vermoeden heb ik. Hij gaat richting de goal. Maar dan moet je dat toch echt anders doen. Want dit is een makkelijk vangertje voor de st -band. En dat is een conclusie na 83 minuten. Wie oh wie gaat deze wedstrijd nog winnen? Of? ...moeten we gewoon nog even verder in het duel... ...en krijgen we dus nog een verlenging. Lange bal van Esteban, weer op het hoofd van Looms... ...opgevangen door Herakles. Dan weer AZ, met 4 nu dus acterend op het middenveld. Maar bal Looms, of uh, Breukers... ...en vervolgens Douglas, die uh, nu te maken heeft... ...heel eventjes met 4-gever. Bal gaat terug naar Breukers, nog wat verder terug naar Rienstra. En zo heeft Herakles even de rust te pakken op uh, eigen helft... ...als Van der Linden zich ook nog meldt. Bal weer terug naar Rienstra. Ja, je komt nu toch in een spagaat, hè. Ga je vol op de aanval. Of denk je, ja... We, we gokken toch nog op een uh, verlenging. We zullen het allemaal zien in de komende minuten. Als Heracles bal bezit. Ja, Heracles moet uh, gewoon doordrukken. Want het is de baas. En uh, AZ ligt op het hakblok als de volgende kans hier gaat komen. Voor uh, Everton die klaarlegt. Feyenoviets meegeven aan Looms. Looms is er langs. Looms nu hard voor. Daar gaat hij. Nee, Esteban. Bij de eerste paal op een bal achter het standbeen. Langs van Duarte. Die uh, naar boven schreeuwt. Naar uh, hogere krachten ja, kijkt misschien wel van waarom niet. Hij kan eigenlijk niets anders doen dan de bal achter het standbeen langs proberen te raken. Maar hij mist die bal. En dus pakt Esteban hem op. Ja, zoals gezegd, AZ heeft bijna geen adem meer. Maar is er nu wel vandoor met Holmen. Het zal toch niet gebeuren? Holmen hard voor. Telgenkamp ligt er in de weg. Ja, ook hier aan deze situatie zie je dat AZ... Onnauwkeurig is dat het op is. Want Holman moet normaal gesproken toch gewoon Benschop kunnen bereiken. als hij vanaf links doorgaat. en Benschop in het midden naar de eerste paal komt. Maar de bal is totaal niet op maat. en dus kan Telgenkamp de bal pakken. 84 minuten gespeeld, 2-2 in maar Nog altijd barst het hier van de spanning. Hij doet het niet slecht hier, Telgenkamp. in de goal bij, uh, bij Herakles. Is zeker geen dissonant. Net een prachtige redding natuurlijk al op een inzet van Holmen. En ook deze pakt hij, ondanks de beschreven nauwkeurigheid, eigenlijk prima. Onnauwkeurigheid bij AZ is hij wel nauwkeurig met zijn redding. Rienstra ziet uh, dat er uh, eigenlijk weinig beweging is bij Herakles, ook niet bij AZ. Dus moet het weer terug naar uh, Telgenkamp. Die moet dan gaan kijken, de klok tikt. Nog uh, zes minuten als Telgenkamp gokt. En ziet uiteindelijk dat Kwanza de ruimte vindt op het middenveld om de bal aan te nemen. Gaat naar de rechterkant. Breukers, balletje voorwaarts naar Armenteros. Aanname, buitenkant voet. Holmen zit ertussen, AZ kan eruit met uh, Martens. Hommen wil nog wel gaan. Die gaat de, de, de as van het veld in. Maher staat aan de linkerkant. Staat al een tijdje te roepen dat hij hem graag wil hebben. Zal dan om Breukers heen moeten. Hij nou ja, gaat er ook van met de bal aan de wandel. Hij gaat nu verplaatsen naar de rechterkant. Daar staat Duitmondsson te wachten. Die zal wel naar binnen komen. Of gaat hij de hulp van Marcellus inroepen? Nee, dat doet hij niet. Hij komt naar binnen. Vind, vind, vindt vervolgens Maher in de as van het veld. Maar het is daar heel vol. Wat doet Maher met uh, die kleine ruimtes? Ja, daar is hij goed in. Past de bal naar de rechterkant. Daar is Marcellus. Lage voorzet. Bent schop? Nee. Rienstra? Nee. En dan uiteindelijk Telgenkamp. Ja. Ja, ik kan zeggen, eindelijk weer een uh, goede aanval van AZ, ingezet door uh, die technicus Maher. Maar het levert dus uiteindelijk geen gevaarlijk moment op als het gaat om een doelpoging. En dus is Herakles alweer weg met Feynovic. Feynovic maakt tempo. Feynovic zoekt naar de ruimte om te schieten. Haalt uit Feynovic. Oeh, twee meter naast het doel van Esteban. Wat had hij hem graag gemaakt, Feynovic. Zoals gezegd, met zijn AZ-verleden. En wat is hij hier dichtbij? Groeide erop op in de jeugdopleiding van AZ en haalt hieruit vanaf een meter of twintig met links die bal hobbelt naast het doel van Esteban. Zo gaat het van de ene kant naar de andere kant en gaat het ook naar de 90 minuten toe nu. 86 minuten bijna gespeeld en nu is AZ weer aan de beurt met de volgende aanval. Zoals je zegt, AZ ervaring met verlengingen in de beker al twee keer eerder. Herakles heeft zich eigenlijk voornamelijk uh... Tegenover uh, amateurs gestaan. De Graafschap, RKC, dat waren die, de visieploegen, Maar eerst Kuik en Berkum. Het lijstje van AZ is uh, toch wel wat uh, imposanter. Maar AZ dus twee keer al eerder in de verlenging. Weet dus wel hoe dat werkt. En her was dezegene die uh, de beslissing bracht in die verlenging. Kijken of hij dat straks misschien ook wel weer voor elkaar kan krijgen. Namens de Alkmaarse ploeg. Maar komt die verlenging er? Want Herakles is zoveel en veel sterker dan AZ. En komt nu weer met Fijnofiets door de as van het veld. Paas naar de linkerkant. Die bal is wat te hard. Maar Everton heeft dan toch nog adem genoeg om die bal in elk geval bij de cornervlag binnen te houden. Gaat nu Pasen. Legt hem bij de tweede paal. Daar is Breukers. Maar die scoort nooit en nu ook niet. Nou, hij heeft nog nooit een goal gemaakt in de betaalde voetbal. Het zou toch een prachtige eerste zijn als je dat doet in een halve finale beker. En je schiet de ploeg naar de kuip. Hij raakt hem wel vol, maar hij gaat uiteindelijk over de goal van Esteban. die je toch een soort van opluchting ziet uitschalen. Ja, dit is het verschil tussen Marco van Basten en Breukers. Want uh, het was dezelfde positie. Verschil, in het enige uh, verschil <laughs> hoor. Straatsopgebied. En in 88. Uh... Maakte Van Basten zoals u weet die bal. En uh, dat was te vergelijken met deze situatie. Breukers schoot hem bijna het stadion uit. Volgende kans komt eraan voor Douglas. Die uh, probeert Paulsen weg te zetten. Paulsen verdedigt goed. Klavan zit er dan tussen. En dus is hier Holmen. Holmen gaat rennen met de bal. Holmen is er langs bij Breukers. Holmen komt vervolgens Rienstra tegen. Vanaf links gebeurt het. Holmen legt breed. Er kan geschoten worden door Martens. Maar die moet het met links doen. Martens, waar gaat de weg toe. Martens aan de buitenkant. Dus maar voor het doel en een hoekschop voor AZ. AZ lijkt uh, zich iets te herpakken als het gaat om uh, de aanvallen die gecreëerd worden lijkt wat meer uh, energie terug te vinden. Zoals gezegd, Herakles beter, maar nu toch AZ met de hoekschop. Kort genomen door Martens op Maher. Maher voor het doel, daar is Telgekamp, die heeft de bal te pakken. Dan kijken we naar de klok. Nog 2,5 en een minuten officieel. En meer en meer begint het erop te lijken dat deze wedstrijd een extra fase gaat kennen in de vorm van een verlenging. Het voordeel is vanavond voor de vaste Radio 1 luisteraars die houden van sport dat u deze wedstrijd tot het einde kunt volgen. Want uh, ook na 11 uur gaan we gewoon door. Fajnovic geeft een, uh, een voorzet. Nou ja, dat wil hij. Maar de bal stuit af op het uh, been van Klavan is houdt de aanval levend aan de rechterkant. Door Kwanza aan te spelen. Dat gebeurt via Douglas. En dan zijn we aan de linkerkant bij Looms. Duarte moet in de as van het veld even wegdraaien. van Maher. durft dan niet heel veel risico meer te nemen. Maar doet dat juist wel met een hele korte bal naar Van der Linden. Die zegt iets heel onaardigs tegen Duarte. Maar dat mag dan in de vuur van de, van de strijd. Breukers moet ook niet te nonchalant worden. En nu gaat de bal terug naar Rinscha. Die opgejaagd wordt door Holmen. Ja, nou zit er eigenlijk heel veel vuur in de duel. Stelgenkamp wordt nu ook in de problemen gebracht. En gaat een beetje kappen en draaien in eigen strafschopgebied. Dat is niet helemaal de bedoeling. Het komt goed. Bij Breukers. En die stuurt weer Douglas weg aan de rechterkant. En die is er nog doorheen ook. Nou, Douglas met uh, Armenteros en Everton voor de goal. Douglas legt terug. Daar komt Duarte. Esteban redt. Esteban redt op die inzet van Duarte. Maar het is nog niet voorbij. Final 4-trans op gebied over. Jonge, jonge, jonge. Wat gebeurt er een hoop in deze wedstrijd? En wat had Herakles het nu moeten beslissen? Ja, dit was uh, de kans... Alleen, uh, hij schiet hem recht op de doelman af. Duarte, als uh, Clavon wel zo handig is om zijn uh, handen thuis te houden. Want die heeft al geel op hem en dat Douglas er langs komt. Het is prima wat Douglas doet. Terugleggen op Duarte, die nog wel wordt gehinderd door uh, viergever. En het schot dus recht op de Costa-Ricanse doelman van AZ af. Wat een wedstrijd is dit. Dit is uh, toch een van de wekenavonden dit seizoen om uh, niet snel meer te vergeten. En we gaan dus, zoals het er nu naar uitziet, een verlenging krijgen. Of? Gebeurt er nog wat als Valkenburg is gekomen voor Honden bij AZ. En AZ een vrije trap krijgt in de 90ste minuut van de wedstrijd. Wie gaat die vrije trap nemen? Is dat uh, Mooi Sander? En wie stuurt hij naar voren? Klavan bijvoorbeeld richting het strafse als uh, AZ... Die bal de 16 in gaat gooien. Zoals gezegd, 90e minuut. Daar komt die vrije trap. Die gaat aan de linkerkant. Naar daar rekent eigenlijk niemand op bij Herakles. Pausen aan de wandel met de bal. Pausen langs uh, Breukens. Pauze hard voor. En oh, bijna een eigen goal van de aanvoerder van Herakles. Van de Linde, die de bal raakt. En vervolgens ziet dat hij naast het doel hobbelt. Een meter naast. En zo krijgt hij zet dus ook een gigantische kans. Zo op uh, de valreep. Maar die kans wordt wel uh, gecreëerd door iemand van Herakles, van de Linden. Drie minuten extra tijd. Ja, het kan eigenlijk niet genoeg zijn als AZ de hoekschop gaat nemen. Valkenburg is inmiddels in het veld gekomen voor uh, Holmen. Bal komt bij de eerste paal. Daar kan Klaavan er niks mee doen. Armen Teros wel als Herakles uitverdedigt rond de middenlijn. Feyenoffic nu wegsturen van Everton. Is daar samen met Douglas. Maar er zijn er drie van AZ. Maar de bal gaat wel naar Douglas. Aan de linkerkant, nu bij de linker punt. Nog altijd Douglas met de bal aan de voet. Douglas gaat schieten, maar het is... Een bal in de tribune achter Esteban. Zo zijn er momenten genoeg toch, ook voor Heracles en ook voor AZ, om uiteindelijk toch nog die wedstrijd te beslissen. Maar het gebeurt allemaal niet. De eerste halve minuut van de extra tijd, totaal drie, is inmiddels voorbij. Het is een spektakelstuk in in maar Ja, een krampgevalletje. Dat zat er dik en dik in voor een man die het eerste half jaar nauwelijks gespeeld heeft. Maar Douglas kan niet meer op of neer. Heeft kramp, mag niet verzorgd worden. Moet op eigen kracht naar de kant, zegt Liesveld. Nou ja, dan staat hij maar weer op. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit heel, heel erg pijnlijk is. Goed, Esteban gaat een uh, doeltrap nemen bij een 2-2 stand in de extra tijd. AZ heeft drie keer gewisseld. En er komt nu een uh... kaart aan. Nee, geen kaart. Maar hij Doe moet, eraf. moet uh, naar de kant Om, om behandeld te worden. Want hij is gaan liggen. Dat is uh, merkwaardig opgelost door Liesveld. Dat hoeft dan... toch helemaal niet? Nou ja, als je zit wel, dan moet je naar de kant om behandeld te worden. Maar hij liep maar, toch maar, weer? Nu loopt hij weer. Maar hij moet uh, naar de kant voordat hij weer gaat zitten, denk ik. Nou, dat, uh, ja, dat is een lekkere maatregel. Uh, ja, bij, ja, dat is... Nou goed. zit voor AZ, het uh, viergever. Viergever terug naar Morzander. Morzander nog maar een keer lang richting Poulsen. Maar die bal is niet op maat. Breukers verdedigd. Maar kop de bal over de zijlijn. Er komt nog een ingooi aan met nog een minuut ruim voor AZ. Als hij nu valt, dan heb je de finale plaats te pakken. Anders moet het in de verlenging worden afgedwongen door een van de twee. Als er eerst een wissel komt, daar uh, gaat naar de kant. Met nummer 21, niet verrassend, Douglas. En Luis Pedro met nummer 19 gaat op zijn positie spelen. Het is dus de tweede wissel aan de kant van AZ. Nee, het is niet de uh, Luis Pedro, dat dacht ik al, dat dat niet was. Nee, want dan heeft hij wel eens heel veel haar gekregen. Het is uh, met nummer 15, Gourier, Gourier, hè, moeten we zeggen. Gourier. Dat hebben we tien keer geoefend vooraf en <laughs> nog uh, zeggen we het één Gaurier keer. Gouriez zou het zijn, hè? Gaurier. Die is er ingekomen. De man die gekomen is van Twente. En die mag de verlenging dus gaan spelen als hij er komt. En daar kunnen we zo langs, man toch wel van uitgaan. Want er staan nog een half minuut op de klok. Dan gaat hij voor de eerste keer. Wordt hij afgestopt? Of komt AZ dan nog? Komt er überhaupt nog een kans? Met nog 20 seconden te gaan. Dan moet het nu gebeuren als Everton er vandoor is. Everton aan de linkerkant met Dirk Marcellus. Men schuift bij Herakles langzaam maar zeker op. Everton heeft die, die ene actie in huis. Nou, een hakballetje op Looms. Looms wil voorzetten tegen Marcellus aan. Bal over de zijlijn. Looms gaat in de laatste minuut van de extra tijd nog een keertje ingooien. 16 seconden nog. Looms. Kijkt wat om zich heen. Liesveld kijkt ook om zich heen en op zijn horloge. Want dit is het laatste wat er toegestaan wordt, denk ik, in de reguliere speeltijd. Armenteros, Armenteros, op gebied. wordt de voet dwars gezet door Moisander. en dan kan Maherde nog een keertje uit met een lange bal. Maar Rienstra zal dit toch niet verpesten richting richting Telgenkamp. Ja, hij gaat bijna onderuit en dan moet Telgenkamp zich nog haasten om die bal bij zijn eigen op gebied weg te trappen. Maar het gaat zo ver dat uh, uiteindelijk doorgekopt kan worden. Moisander op beste band. Dan krijgt Moisander de bal nog een keer. extra tijd zit erop. En als uh, dan gaat het mis bij AZ, Auw. bijna achterin in de voeten van uh, Everton. Ja, keek eigenlijk naar Liesveld, zag niet dat er wat er gebeurde, maar jij wel denk ik. Ja, die Moisander, die schiet hem recht in de voeten van een tegenstander. Dan gebeurt er nu waar Moisander misschien al op wat gerekend. Er komt een verlenging aan en een uh, verlenging, uh, ja, die voor de neutrale. Toeschouwer, toch eigenlijk een genot moet zijn, want het is tot nu toe een geweldige wedstrijd geweest. En we krijgen dus een staartje. Het is 2-2 geworden na 90 minuten tussen AZ en Herakles in deze halve finale. En er komt nog meer aan.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 Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. Hoe is het uh, daar, Ronald van der Geer? Staan ze alweer op het veld? Nee, nog niet. Nou, die van uh, Heratje is inmiddels wel. Maar bij AZ hebben ze nog een uh, scrum opgezet buiten de zijlijn. En uh, nog even elkaar moeten inspreken. Ik weet toch sterk de indruk hebt dat AZ er dik en dik doorheen zit. Maar goed, we gaan uh, nog zeker twee keer in de vier verder. Bij een 2-2 uh, stand. Het zou net eens een na ophoud kunnen zijn geweest voor Herakles. Want dat zat eigenlijk in de slotfase van deze wedstrijd in de flow. En leek op weg naar de derde treffer. Nu is er dus even rust geweest. Is er uh, wat gedronken. Wordt viergever nog een beetje gemasseerd aan de zijkant. En dan kunnen we zometeen uh, verder met uh, deze wedstrijd. Die uh, een absolute ambassade cijfer een 8 krijgt als het geen 9 is, want er gebeurt zoveel. En dat is uh, mooi, deze avond in uh, Alkmaar. De thuisblijvers hebben dus uh, ongelijk gekregen, want dit is een wedstrijd waar je uh, bij wil zijn. Dit is een wedstrijd vol emotie, spanning, mooi voetbal ook. Dat het zijn twee goed voetballende ploegen. En die maken er dus een waar Baker spektakel van. Er moet nog uh, gewisseld worden van Kant. Dat is uh, bepaald na de tos die uh, Liesveld opnieuw heeft losgelaten op de twee aanvoerders van AZ. En dus mag uh, Telgenkamp weer plaatsnemen in de goal waar hij net ook, ook stond. En dat geldt uh, ook voor uh, Esteban, die nu bijna met het handdoekje in de hand arriveert bij die goal. Het handdoekje neergooit. Nog eens even applaudisseert naar het publiek. En dan gaan we allemaal zitten. Ikzelf ook. En dan uh, gaan we maar eens kijken naar uh, het restant van deze mooie bekerontmoeting. Het is wat hè voor AZ overigens? Dus een week geleden, rond deze tijd, wisten ze dat ze de volgende ronde van de Europa League hadden gehaald na 10 man. Die 90 minuten moesten volmaken en hard moesten knoppen. Ja. Daarna een uh, toch behoorlijke wedstrijd tegen NAC. En nu dit weer. Wat voor invloed heeft het voor de competitie? Nou, dat zullen we later merken als uh, Heracles gelijk is begonnen. Waar het eindigde met aanvallen en een hoekschop heeft verdiend. Dorte gaat hij niet nemen. Gaat hij overlaten aan uh, Feinovic. in de tweede helft. Dus uh, een van de invallers bij uh, Heracles. Daar waar dus uh, kort voor het einde Gaurier ook uh, in het uh, veld kwam. Voor de moe gespeelde Douglas. De corner wordt genomen door iets vanaf de linkerkant. De koppers zijn mee voorin. Hoewel Looms met enige lengte wel achterin blijft. Bal komt bij de eerste paal. Dan komt Van der Linden er niet aan. Omdat Marcellus kan wegwerken. Bal over de zijlijn. En Looms mag nu namens Herakles halfwege de helft van AZ gaan ingooien. Het zou wel zuur zijn voor Herakles als het eventueel naar strafschoppen weer mis zou gaan in deze halve finale. Ja. Dat was dus een keer de beste prestatie 2008 toen ook. Na strafschoppen ruit tegen Roda. AZ. Ook geen goede ervaring qua strafschoppen in de beker. Verloor de finale in 2007. Verloor ook wel eens een halve finale na strafschoppen in de Alkmaar tegen NEC. Eens kijken wat er uh, zou gaan gebeuren als we uh, dat eventueel gaan krijgen. Wat ook interessant is in dat opzicht is natuurlijk hoe die Telgekamp die uh, keeper... ...zich gaat houden. Telgenkamp die het zo goed heeft gedaan in deze wedstrijd tot nu toe. Ik kan dit allemaal vertellen omdat er een blessure op het veld is... ...na een duel tussen Vajnovic en Viergever die al eerder last had van zijn enkel. Nu heeft hij last van zijn hoofd, want daar krijgt hij de arm van Vajnovic tegenaan. Voelt ook wat bloed, proeft wat bloed in de mond, maar staat weer en kan door. AZ heeft een vrije trap gehad na die overtreding. Die vrije trap gaat genomen worden door Moisander. Sander doet het kort naar Maher rond de middenlijn. Gaat de bal vervolgens naar Marcellus. Die staat drie meter over de middenlijn. Lange bal van hem. Oh, Breukers het mis. Valkenburg, Valkenburg, Valkenburg. En Telgenkamp met de redding. Die jongen doet het prima hoor in die uh, Irakwes goal. Goede redding op een inzet van uh, Valkenburg. En dan voorkomt Van der Linden nog in alle een corner. Ball komt vanaf de linkerkant van het strafschopgebied Waar uh, Breukers dus helemaal mis zit. Valkenburg als invaller de kans krijgt om weer een belangrijk doelpunt te, te maken. Dat deed hij hier vorige week ook al. Hij maakte er trouwens een gewoonte van. Want was het niet vier keer in zes wedstrijden, deze Valkenburg? Nu had hij gewoon een doelpunt kunnen maken. Maar een prima redding van Telgenkamp zorgt ervoor dat het dus 2-2 blijft... na bijna drie minuten in de eerste verlenging. Ja, AZ na al die wissels... AZ heeft drie keer gewisseld nu toch in een opstelling die het niet zo gewend is... met Valkenburg die echt gewoon aan de linkerkant staat, als linksbuiten... Met viergever als verdedigende middenvelder en uh, die wordt dan omringd door Martens en Maher die nog wel op de normale positie staan. Het geeft aan uh, hoe moe AZ is, want uh, dit zijn niet de gebruikelijke positiewisselingen die uh, doorgevoerd worden door Martin Haar. Ingevluisterd door Gert-Jan van Beek ongetwijfeld, waar Heracles nog wel speelt met mensen die hun eigen positie in stand houden. balbezit is voor Heracles nadat Everton een uh, tik tegen de neus heeft gehad en inmiddels ook aan het bloeden is gegaan. Er zit een rode vlek op zijn shirt nadat hij dat shirt tegen de neus heeft gehouden. Hij mag wel in het veld blijven. En staat inmiddels weer als de vrije trap is genomen. De balbezit is voor Herakles achterin, Rienstra. Rienstra, 10 meter voor de middenlijn. Aan de rechterkant kiest hij voor een lange bal of speelt hij terug op zijn maatje achterin? Van de Linden, dat laatste gebeurt. Van de Linde op de as van het veld met een lange paas. Richting Armenteros. Die probeert weg te lopen bij Moisander. Maar Moisander komt voor zijn man, doet het goed. En verdedigt met zijn linkerbeen om vervolgens op te stomen. Moisander zoekt Martens op het midden. Martens wil met de borst doorspelen, dat is te moeilijk. En AZ blijft aan de bal. Ja, 4-gever. Nee, uh, ja, dat gaat niet, dat zeg jij. Maar nogmaals, AZ heeft geen wissels meer. En dat betekent eigenlijk dat uh, de dus nu spelen met 10,5. En dat is toch behoorlijk vervelend als je nog 26 minuten moet. Want Viergever kan nauwelijks verder. Heeft last van de enkel. Die enkel waar hij een tik tegen had heeft, dat heeft hij lang volgehouden. Maar nu wordt het kennelijk stijf, dat gewricht. En uh, ja, van lopen is nauwelijks nog uh, sprake. Het is meer mank zijn. Hij zal door moeten. Hij zal karakter moeten tonen. Hij kijkt nu om zich heen, stapt nog wat, voelt er nog eens aan. Ziet vervolgens dat Klavan, die op zijn plekje speelt centraal achterin... nu wel een aardige bal loslaat richting het strafstofgebied van Herakles. waar Benschop loopt, waar Rienstra eigenlijk hem de pas afsnijdt. Telgenkamp heel snel handelt, krijgt de bal terug en direct naar Breukers. Had daar niet echt op gerekend. En Breukers speelt de bal vervolgens over de zijlijn. Dan mag AZ weer gaan ingooien. Ik kijk nu weer naar die viergever, die heeft het niet ja, prettig hoor. Je die kan je het... afvragen, hij speelt nu verdedigende middenvelden... of je niet gewoon moet zeggen tegen Valkenburg of ieder ander voorin... Uh, kom jij maar dat middenveld versterken en laat Viergever dan maar mank lopen ergens aan de zijkant. Want, oh, ja, hij oh, heeft nu wel balbezit. Op en dit hij... moment kan hij Mick meer uh, kwaad dan goed doen daar. Ja. Het is een kwetsbare positie waar hij staat. Bij het spel overigens voor Benschop op die paas van Viergever. Want dat heeft hij dan weer wel gedaan. Hij zal de pijn moeten verbijten. Vraag is alleen, loopt hij nog meer schade op voor de rest van de competitie? Want normaal gesproken, als Martin Haar nog een wissel had kunnen uitvoeren... dan had hij ongetwijfeld nu Viergever naar de kant gehaald. Dat kan dus niet. Vijf minuten bezig in de eerste verlenging. 2-2 is de stand. En Rienstra gaat de bal achter de laatste linie leggen. Waar de bewogen wordt door Vajnovic. Maar het blijft bij bewegen, want die bal is te hard. En uiteindelijk belandt hij in de handen van Esteban en die geeft hem maar weer eens mee aan uh, Moysander, terwijl het uh, frisser en frisser wordt hier in uh, Alkmaar. Ja, Feinovits uh, is in principe de man die viergeven moet verdedigen, maar Maher heeft zich nu gemeld om daar de uh, hulp te schieten als hij zet de bal heeft. En probeert te aanvallen via Martens. Goede bal van Martens naar de andere kant, naar Valkenburg. Prachtige aanname ook, natuurlijk nog wel fris en fruitig. Normaal gesproken Valkenburg legt terug op Pauze voor het doel Benschop, Voor het doel ook Martens, Pauze buitenom. Lukt dat hem? Ja zeker, Pauze is er langs. Voorzet Pauze bij de tweede paal. Wie kopt er? Niemand van AZ. Dan komt de schot aan van Marcellus die het in één keer probeert. Maar ja, in deze fase van de wedstrijd in de verlenging is daar uh, de kracht toch ook wel uit. Als je nog helemaal fit bent, dan lukt dat misschien met heel veel geluk om zo'n bal in één keer de kruising in te peren van ver af. Maar nu, nee, in de 96 e minuut, want zover zitten we inmiddels. Nee, dat lukt nu niet meer. Het is ook niet de man die bekend staat om zijn afstandpegel, deze op Dirk de Marcellus. Ja, op de training lukt het heel aardig. Als hij eenmaal in dat stadion is, heeft hij toch een soort faalangst. De Telgenkamp nu met een hele lange bal. Waar uh, Everton het duel wint van uh, Marcellus. Wel doorkopt op de AZ-helft. Maar uh, uiteindelijk is daar niemand van in Raaklis om die bal op te pakken. Doet Moisander dat maar namens de AZ. Maher zakt ver terug om die bal op te komen halen bij zijn aanvoerder. Wordt dan lastig gevallen. Althans in de positie door Everton en Armenteros. Het gaat terug naar uh, Moisander. Bal gaat breed naar Klavan. Die weet dat Paulsen met hem is meegelopen. Maar ja, dat kun je wel weten. Maar dan moet je hem nog wel weten te vinden. De bal van de Est is veel te hard voor de Deen. En dus over de zijlijn. En Breukers mag dan weer gaan ingooien. Namens Herakles. Zeven minuten zitten er inmiddels op in de eerste verlenging. Als er balbezit is voor Herakles Waar Gaurier de bal krijgt bij Armenteros. Moet hem dan meegeven aan de rechterkant. Dat lukt niet. Maar de bal wordt wel weer door Azet ingeleverd op de borst van Kwanza. Viergever stapt in. Mist de bal. Maar krijgt hulp. Daarachter van Maher. En nu heeft Viergever... De bal in een vallend opzicht met een goede paas op Benschop. Benschop, daar gaat hij. Benschop moet hem maken. De hoek is moeilijk, maar hij schiet hem er toch in. Nee, op de paal. Binnenkant paal eruit. Oh, oh, oh. En uh, Heracles ontsnapt. Oh, oh, oh. Het leek uiteindelijk een onmogelijke hoek voor Benschop om het uh, doel nog te vinden. Maar het schot is knap. Lang gekomen En de paal redt Herakles De binnenkant van de paal. De bal stuit het miraculeus uit het doel. En zo blijft het 2-2. En dit kon er dan ook nog wel bij in een, uh, ja, een horror-scenario, een spannende film als Benschoff weer gaat in telgekamper en Telgenkamper nu op tijd uit is. Wat een spanning. Wat gebeurt hier allemaal in Alkmaar? Op het moment dat hij weggestuurd wordt door viergever, al geblesseerd viergever... maar met een uitstekende paas uit een lastige hoek tegen de paal. Hij ja, had er net zo goed in kunnen vallen, maar het gebeurt niet. blijft 2-2. Het is ongelofelijk. Het past allemaal in het beeld van deze wedstrijd. Deze aflevering van topvoetbal in Nederland. Want het is een wedstrijd waar niemand zich een seconde zal hebben verveeld. Maar je ziet nu dus ook toch wel aan de manier waarop Benschop wegloopt bij zijn directe tegenstander. Dat als we het hebben over lege pijpjes. Dat ook die bij Herakles langzaam maar zeker leeg aan het geraken zijn. Telgenkamp met een lange bal. Opgevangen door Everton. Maar niet meer dan dat. Kan er eigenlijk ook nauwelijks meer wat overtuiging tonen. Benschop en Marcellus En Marcellus wil dan halverwege de helft van Herakles een steekbal geven. Gaat daar zelf achteraan. Maar de bal komt bij Telgenkamp voor de voeten. En die roeit hem weg. En dan pakt Azet toch weer een duel op het middenveld. En dan geroovert het wel weer het balbezit. Overtreding op Maher gemaakt door Van der Linden. Over het hoofd gezien door de scheidsrechter of niet. Maar Azet heeft de bal en kan dus verder. Met Martens die breed speelt. Martens op Benschop. Benschop gaat het weer proberen. Nee, speelt het wel lastig achter Maher. Maar die is goed genoeg om uit te halen. Maher stuit het, stuit het en stuit het naast. Geen gevaarlijk schot van Maher. Zo zijn er negen minuten verstreken in de verlenging. En blijft de vraag, gaat AZ weer paaseieren zoeken op eerste paasdag. Zoals het eerder deed onder Koaliaanse. Of gaat het een bekerfinale spelen. Daarvoor zal het moeten scoren. Of de strafschopserie moeten winnen zoals het nu staat. Want we gaan naar minuut 100. En nog altijd is het 2-2. En laten we niet vergeten, Van Heracles is het uitermate knap om het zo te doen hier in Alkmaar. Veinovic namens de Herakliden aan de linkerkant met uh, mooi zander. Maar daar waar de bal niet is, is Everton uh, naar de grond gewerkt door Marcellus. En dat heeft uh, Liesveld gezien. Dus komt er nu een vrije trap voor Herakles Halverwege de helft van AZ. Niet helemaal in de as, maar iets hellend naar de linkerkant. Nou, dat is weer een uh, prima kunstje voor Veinovic. Uh, die niet al te lang wacht. Bal inmiddels kort genomen heeft. Duarte paast hem breed. Iedereen is nu behoudend uh, Telgenkamp op de helft van uh, de Alkmaarders. Aan de rechterkant, Everton even uitgeweken nu naar die kant. Nee, dat is Everton niet. Hij niet. Het kijkt wel wat op hem, maar dat is die Gaurier. Die man dus die overkwam in de witte stop van FC Twente. Terug naar Breukers. Moet wat sneller handelen. Het gaat weer terug naar Rienstra. En Rienstra gaat er weer voor kiezen, omdat Valkenburg aan het jagen is, om Telgenkamp aan te spelen. Neemt die bal aan, halverwege zijn eigen helft in de as van het veld speelt weer rustig Rienstra aan. Nou Valkenburg ja die is inderdaad nog fris, die gaat nog jagen. Kijkt vervolgens achter ja. zich en ziet dat hij echt de enige is die dat doet. Nou dan maar een lange bal van Telgenkamp op het hoofd van Klavan. Klavan bereikt Maher Maher tussen twee drie spelers van Herakles in. komt hier goed uit speelt viergever aan viergever weer met een diepe bal daar kiest AZ nu toch voortdurend voor en daar is een duel uitgedeeld in de rug van Valkenburg. En hier komt het uh, moment, wat een moment kan zijn voor Rasmus Elm. Maar ja, die is gewisseld. De vrije trapperspecialist aan de kant van AZ. En de bal ligt op een voor hem aangewezen positie. En hij zal tandenknarsend moeten toezien vanaf de bank. Hoe een ander gaat proberen dit buitenkansje voor AZ te verzilveren. Ik denk dat Benschop het gaat worden. Die heeft de bal klaargelegd. En dan zal het niet zo'n kurftrap uh, ja, worden het wordt gewoon dan een knal van Benschop. Of is het nu Martens die zegt, laat mij maar met mijn mooie linker. Of Maher, die het uh, misschien wel eens uh, kan gaan proberen. Ze staan daar allemaal bij. Maar het lijkt erop dat Martens een klein tikje gaat geven. En dat er dan een poeier van uh, Benschop gaat volgen. Telgokamp zet de muur neer van een mannetje. Of uh, zes, wat is de mogelijkheid voor AZ om hier iets van te maken? Wordt het Maher? Nee, het wordt inderdaad die knal van Bentschop die over de goal gaat. Telgokamp lag wel in de hoek. Maar die bal is nog wel aangeraakt onderweg door uh, een van uh, de Heraklieden. Dat moet dan de uitlopende Kwanza geweest zijn. Ja, die is het geweest. Een bal in de tribune. En dus een corner voor AZ. Maarten Martens gaat die corner nemen. Even kijken naar de klok. 12 minuten bijna. 2-2 stand. We zitten dus in de eerste verlenging. Nog drie minuten als Martens die corner neemt. Martens met een indraaiende bal. Daar komt Telgekamp. en die heeft hem met overtuiging te pakken. Als uh, Pasveer ooit uh, zou vertrekken of uh, een langere periode niet kan spelen, dan heeft Heracles een uitstekende vervanger in huis. Heracles nu in aanval met Goerijen, die uh, bijna de bal aan de linkerkant krijgt bij Everton. Maar Marcel is goed en dus komt AZ weer. AZ lijkt op deze uh, manier toch weer iets meer over te hebben. En Heracles lijkt nu de moe gestreden ploeg. Of is het tactiek van uh, Peter Bos en zijn elf om wat meer te wachten en te gokken op de counter als AZ het meer en meer probeert qua doordrukken. Maar het niet lukt om er doorheen te komen. Wat een kans hebben we gezien van Benschop tegen de paal. De grootste in de verlenging. Nu is het balbezit voor Kwant die gaat terugspelen terug naar Rietstra. Ja, Herakles zat in een heerlijke flow tot aan de 90 minuten. En op het moment dat men eventjes wat mocht drinken en wat uh, mocht uitrekken langs de kant. Is eigenlijk die flow verbroken. En die zou zet eigenlijk beter uh, uit die korte rustpauze gekomen dan uh, Herakles. Maar goed, het uh, is allemaal van korte duur. Nu wordt... Uh, Gorrie weggestuurd. Maar krijgt de bal op de hak. En kan Palsen uh, makkelijk die bal oppakken op eigen helft. Mooi, zander in de as aanspelen. Iets dichterbij staat Marcellus. Geeft hem wel makkelijk mee, zeg. Aan Maher. Die kan dan versnellen op de helft van Herakles terechtkomen. En aan de rechterkant Gutmanson vinden. Gutmanson komt graag naar binnen. Doet hij nu ook. Halverwege de helft van Herakles. Bestaat toch maar terug te spelen naar Marcellus. En Marcellus moet dan kijken in de breedte. Daar is 4 uh, Viergever 4 gaat het van afstand proberen. Produceert een afzwaaier. Ik vind het knap hoor dat 4Gever het allemaal nog probeert. die loopt echt de pijn te verbijten. Maar uh, toont zich in elk geval een echte vechter, een echte knokker op dat middenveld van AZ. Zijn afzwaaier gaat dan weliswaar een paar meter naast. Maar het valt te prijzen dat hij zich daar in elk geval nog meldt. Nog twee minuten. Daar gaan we zo meteen draaien. Er zal niet heel veel rust uh, tussen zitten. Als de de bal heeft meegegeven aan Rienstra. Die hem echt in een uh, sukkeldrafje wat uh, opdrijft. En vervolgens kiest om terug te spelen op zijn keeper. Ja, die uh, supporters van AZ die hier normaal gesproken zitten met de competitiewedstrijden. En nu geen kaartje hebben gekocht. Je zullen het toch spijt hebben, want het is uh, een prachtige avond om bij te zijn in Alkmaar. het uh, wedstrijd. Die bol staat van de spanning, lang niet altijd goed is qua voetbal. Maar twee ploegen die aan elkaar zijn gewaagd. En uh, het is bijna jammer dat een van die twee ploegen straks moest afhaken voor een plek in de finale. Want je zou het ze uh, op basis van deze avond. Het zou een mooie finale allebei, zijn <laughs> Ja, allebei gunnen. Bal nu diep van uh, Rienstra. Richting Armenteros, die haalt de bal niet. Die houdt hem niet binnen, ofwel, ja, hij houdt hem binnen. Oh, ik dacht, dacht dat hij toch over de lijn was. Denk ik ook, maar misschien is die assistent scheidsrechter ook wel moe. Hazet mag in ieder geval verder met Martens. Martens, bal ook niet over de zijlijn. Peer naar voren, opgevangen proost door uh, Kwanza. Kwanza levert dan in bij Martens. Martens met de bal naar voren. Daar zit dan Van der Linden weer tussen. En Van der Linden terug naar Telgenkamp. Telgenkamp. Blijft rustig. Kwanza komt de bal ophalen, Tikt hem weer terug naar Telgenkamp. Dat is hij uiterst kalm. Die uh, doelman van Heracles die bijna speelt als een routinier. En niets is te zien dat hij nog een aardig heeft gespeeld. En nu gaat Koerijen weg. En dit moet hem wel worden voor Heracles. Oh, jongen! Oh, oh, oh. Hij ramt hem naast. Hij heeft alleen maar oog voor het doel. Ziet over het hoofd dat breed van hem Everton helemaal vrij staat. En die bal kan intikken als hij breed speelt. Het was geen buitenspel omdat een van de AZ'ers daar nog stond. Goerijen, de vrije doortocht. Maar hij denkt, uh, voor mij de glorie. Nou, die glorie vindt hij niet. Hij vindt de tribune een bal breed. Dat had hij moeten doen. jongen, jongen, wat had hij zich onsterfelijk kunnen maken. De man die van Twente is gekomen. Nu blijft het 2-2. Ja, dit zijn de kansen. En daar krijg je er niet zo heel veel meer van in deze verlenging. En nu is hij verprutst. Daar waar AZ al in de... Tweede helft eigenlijk en ook in de eerste helft kansen heeft Prutsen en daar de rekening voor gepresenteerd kreeg in de 2-2 van Kwanza. U hoort muziek, dat is niet zomaar. Dat is omdat Liesveld even heeft gefloten voor het einde van de eerste verlenging. We gaan gelijk draaien, dan gaan we beginnen aan de tweede verlenging. Maar iedereen zal heel even langs de dekoud lopen om een stokje te drinken. We zijn zo weer terug in Alkmaar. Ja, dan kan ik u daartussendoor even vertellen... dat normaal over een minuut of vier met het oog op morgen zou beginnen. Althans, eerst het NOS Journaal en dan met het oog op morgen. Maar we maken natuurlijk deze wedstrijd af. AZ Herakles, de tweede halve finale in de strijd om de KNVB-beker. 2-2 na de eerste verlenging nog steeds. Uh, eventueel doen we dat nog met strafschoppen als die komen. En pas daarna hoort u uh, het NOS Journaal en dan met het oog op morgen. Chris Keijnen zit daar klaar voor. Uh, we gaan even kijken bij uh, Ronald van der Geer en uh, Jeroen Elshoff. Ronald, jij hebt uh, in de eerste helft nog beloofd dat je iets zou vertellen... als Heracles deze wedstrijd zou winnen, wat er dan zou gebeuren. Ja, dat is een uh, belofte die ik best waar wil maken. Waren er niet dat ik dat blijkbaar en ik, <laughs> ik heb Ik, ik, ik, <laughs> heb, het lood, ik heb het onthouden. Oké, okay, ik heb het Jeroen verteld en die gaat het jou nu vertellen. De bekerfinalist mocht dat uh, Heracles worden... Gaat Europees voetbal spelen op het moment dat PSG kampioen wordt? Of tweede wordt? En ze op die manier plaats eh, voor de voorronde, dan wel rechtstreeks Champions League voetbal. Dat zou betekenen dat eh, die plek eh, op dat moment doorschuift naar de eventueel verliezende finalist. Is dat duidelijk, Ronald? of die... ja, nou, hoor, helemaal. Nou, uh, ja, nou, daar ben ik blij mee. Want na zo'n avond uh, praten, 90 plus 15, wordt het voor ons ook niet altijd even makkelijk meer om <laughs> alles scherm uit te leggen. Dus ik ben blij dat je het begrijpt. Als er nog een uh, wissel komt. Aan de kant van Herakles, Thomas Bruns komt in de ploeg voor Armenteros. En de aftrap van de tweede verlenging is... Maar het gaat goed loop. hoor, nog even lucht houden, nog een kwartiertje en dan nog een paar strafschoppen en dan uh, halen jullie het wel. Ja, en dan naar het zuurstof, <laughs> denk ik. Met ons gaat het goed en met Dirk Marcellus ook. Maar dat wist je al, Ronald. Je is die bal duidelijk gemaakt, ja. <laughs> Dirk Marcellus is nu namelijk in de aanval. Maar wordt uiteindelijk de voet gezet in het schapsopgebied. En dan loopt hij de bal zelf over de achterlijn heen. Spelen we dus de 23 seconden in of niet uh, zo goed. Ja, de allesbeslissende. Nee, zeker niet. Allesbeslissende. Verlenging, kutiertje nog. Ja, ik vind het altijd jammer als dit uh, met uh, penalties beslist moet worden. Maar ja, wat ik vind, dat moet ik misschien wel bij ja. voorwerpen brengen. En uh, dat verder uh, de luisteraars niet lastig meevallen. Uh, Telgenkamp gaat een uh, doeltrap nemen namens Herakles. De verre bal van Telgenkamp wordt opgevangen niet door Marcellus. Wel door Everton, die verlengt. Daarachter is Mooi zander, die uitglijdt. En dan moet hij oppassen op het moment dat hij wordt opgejaagd. Door uh, Gourier, Gourier, maar dat uh, lukt niet. Hij glijdt weg. zet blijft aan de bal. Met uh, Goodmanson merkwaardige pas. Moisander moet zich haasten en vindt de terugweg naar Esterban. Die ook wordt opgejaagd door Bruns. Dus volgt de verre trap die over de zijlijn gaat. De ingooi voor Heracles. Op de dugout komt die bal terecht. Dat is het kleine knalletje dat u hoort. Terwijl de coaches het er ook niet meer houden van de spanning. Die ziet Bos nu met enige regelmaat voor zijn dugout staan. Nou ja, daar staat hij eigenlijk de hele tijd al. En Martin Haar ook met de handen over elkaar in zijn coachvak. Om te kijken hoe zijn ploeg het er in die laatste 13 minuten van afbrengt. Rob zit voor Herakles met Van der Linden. Net iets voor de middenlijn. Lange bal over de laatste linie heen richting Feynovic. Die geklopt wordt door Moisander. Uh, viergever werkt de bal dan weg richting de helft van uh, Herakles. Waar Valkenburg achteraan gaat. Maar eigenlijk makkelijk in de luren wordt gelegd door Breukers. Die dan ook nog een keer gaat slalen om. En dan uiteindelijk terecht komt bij Quanta En dan wordt uiteindelijk Gaudier weggestuurd aan de rechterkant. Legt de bal terug. Nee, kan die niet. Bal wordt aangeraakt door Klavan. En de bal gaat over de achterlijn. En deze van Twente overgekomen speler mag een corner gaan nemen. En dat gaat Bruns doen. Bruns laat hem op zijn beurt ook weer liggen. Voor uh, Douglas. En Douglas gaat hem... Uh, die is er al uit. Ja, ik zou zeggen, het is uh, niet Douglas. Ja, daar ga je, daar ga je al hè, als het uh, ja, laat wordt. Het was het is, net ook Bruns voor overigens. Het ja. is Duarte <laughs> die de hoekschop trapt. En weggekopt door Marcellus. Er is geduwd in de rug van Esteban. En dat levert zet dan een vrije trap op in het doelgebied. En uh, wie heeft er dan geduwd? Dat is uh, eigenlijk redelijk onduidelijk. Ik denk dat er niet zo heel veel aan de hand was. Dat is ook het gebaar wat Everton maakt. Zo van, ik deed toch niks. En dus is uh, Liesveld coulant in het voordeel van AZ. AZ dat heeft getrapt ver naar voren waar Valkenburg achter de bal aangaat. En de bal wordt opgevangen door Maher. Maher naar links gespeeld, naar Benschop. En dan de verontwaardiging bij het publiek. Het heeft te maken met het feit dat Maher een vrij trap tegenkrijgt in het duel met Bruns. Niemand zag daar een overtreding, behalve Liesveld.